12 uur. Het NOS-journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Drie doden gevonden bij gecrashed KLM lestoestel in de VS. VS trekt diplomatiek personeel terug uit Tunesië en Sudan. En Japan wil einde aan anti-Japanse protesten in China. Het weer, wolkenvelden, ook zonnige perioden, vooral in het zuidoosten, in het westen en noordwesten, kan plaatselijk een bui vallen. Bij een matige, aan zeevrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Morgen overwegend bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten van het land blijft het grotendeels droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt morgen een graad of 20. Het lesvliegtuig dat in de Verenigde Staten werd vermist is gevonden. In het toestel zaten twee Nederlanders en een Amerikaan. Het was een examenvlucht van de KLM Flight Academy. En Gerrit Assink is daar directeur. Goedemiddag, meneer Assink. Goedemiddag. De autoriteiten in Arizona hebben drie lichamen gezien. Gaat u ervan uit dat dat de twee Nederlanders en de Amerikaan zijn? Ja, daar ga ik wel vanuit, Alhoewel de lichamen nog niet officieel geïdentificeerd zijn, ga ik daar wel van uit. Ja, ja. Amerikanen houden om die reden ook een slag om de armen, hè? Correct. Ja. Um, wat denkt u? Kan, kunnen zij op korte termijn worden geïdentificeerd? Ja, dat is aan de Amerikaanse autoriteiten. En aan die knoppen draaien wij niet. Uh, ik, ik hoop van wel. Volgens de autoriteiten vloog het vliegtuig tegen een rots. Hoe kan dat nou gebeuren? Ja, dat is uh, speculeren en daar uh, doe ik niet aan mee. Nee. Want het was, het, het was goed weer op dat moment... Uh, het weer bij vertrek op vrijdag was uh, goed, ja. Mm -hmm. Denkt u dat de oorzaak van de crash snel gevonden kan worden? Uh, de NTSB, dus de National Transport and Safety Board in Amerika, is met het onderzoek begonnen. Uh, onderzoeken met betrekking tot vliegtuigongelukken duren over het algemeen vrij lang. Want um, dit is als een vrij klein toestel. Heeft zo'n toestel dan ook een zwarte doos aan boord? Nee, er zijn geen zwarte dozen aan boord van, van dit type vliegtuigen. Hoe kun je dit dan onderzoeken? Nou ja, je zal de wrakstukken onderzoeken. Je zal kijken de plek waar het toestel gevonden is. Uh, nou, en daar proberen bepaalde conclusies uit te trekken. Oké. Okay. Dank u wel voor uw toelichting, toelichting meneer Assink. Ja, dag. dag. Waarschuwing schoten vannacht in Zeeland. De politie hield daar een auto aan na een inbraak. Twee mannen sloegen op de vlucht. Agenten gingen erachteraan en hebben daarbij geschoten. Alwin Don van de politie Zeeland, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zag de politie genoodzaak, zich genoodzaakt om te schieten? Um, wij hadden ze aangehouden omdat we in de auto een wapenstok, een vuurwapen en inbrekerswerktuig zagen. Uh -huh. um, en toen we met hen bezig waren gingen er ineens twee vandoor. In twee verschillende kanten. Ze zijn er achter één aangegaan. Daar hebben we inderdaad waarschuwingschoten gelost. Maar dat hield hem niet ervan om te stoppen. En uiteindelijk zijn we dan gestopt met zoektocht. En ze zijn nog altijd niet gevonden? Nee. We hebben daarna nog met politiehonden gezocht. Maar dat heeft ook niks opgeleverd. En uh, alleen de eerste twee die zitten nu nog steeds vast. Waarom werd die auto eigenlijk in eerste instantie aangehouden? Wij kregen vanuit een bewoner uit van Ierse, kregen we een melding. Dat ze mogelijk aan het inbreken waren. Die heeft uh, zelfs een deel van het kenteken genoteerd en dat aan de politiemeldkamer doorgegeven. Dus uh, met verschillende politieauto's zijn we richting Ierse gereden. En toen zagen we die mogelijke auto rijden. Nou, dat bleek een treffer te zijn. Dus uh, bij controle troffen we dus die spullen aan. Uh -huh. En uh, die twee mannen, die zijn op de vlucht geslagen, waren dat de enige inzittenden van de auto? Nee, ze waren met z'n vieren. Uh -huh twee hebben we dus uiteindelijk ook echt kunnen aanhouden en kunnen overbrengen naar het politiecellencomplex in Middelburg. Uh, en de andere twee, ja, die zijn dus uh, gevlucht. En weet u wie het zijn die u heeft aangehouden? Uh, wie, degene die echt vastzitten, uh, daar zijn we mee bezig en daar weten we van wie het zijn. Oké. Okay. Ja. Meneer Don van de politie Zeeland, dank u wel voor uw toelichting. Bedankt. Drie inbrekers die op de vlucht sloegen voor de bewoners... zijn vanochtend in Lisse met hun auto in een tuin gecrashed. De politie heeft de twee man en een vrouw in Lisse in Zuid-Holland aangehouden. Inbrekers hadden het voorzien op een kantoor aan huis in de buurt van Lisse. De bewoners betrapten de inbrekers en zetten met de auto de achtervolging in. Twee auto's reden naar Lisse waar de auto met de verdachte uit de bocht vloog... en over een heg in een tuin belandde. Volgens de politie is er veel schade aan de tuin... maar is het huis in Lisse niet geraakt. Dit is het NOS-journaal met Isola Thomassen. Awesome. De VS trekt een deel van het diplomatieke personeel terug uit Zuid Tunesië en Sudan... vanwege de protesten tegen de omstreden anti-islamfilm. Alle Amerikaanse staatsburgers is ook gevraagd om weg te gaan uit Tunesië. De ambassades van de Verenigde Staten in beide landen zijn aangevallen door boze moslims. Bij de gewelddadige protesten in Khartoum, de hoofdstad van Sudan... zijn vrijdag drie betogers omgekomen... Ook de ambassades van Duitsland en Groot-Brittannië werden aangevallen. In België werden 230 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de film. Het stadsbestuur van Antwerpen had geen toestemming gegeven voor de demonstratie. Toen de politie een van de leiders oppakte, werd de sfeer grimmig en kwam het tot rellen. China moet een einde maken aan de anti-Japanse protesten, heeft premier Noda van Japan gezegd. Chinezen in het hele land zijn dit weekend de straat opgegaan. Ze demonstreren omdat Japan een groep onbewoonde eilanden heeft gekocht. Twee landen hebben al jaren ruzie over die eilanden. Correspondent Marike de Vries in Peking. Marike, wat heeft premier Noda gezegd? Premier Noda heeft aangegeven dat zijn land wel kalm blijft op dit moment... en hij vindt dat Peking ervoor moet zorgen dat de Chinezen hetzelfde doen. Maar hij zei ook dat Japan het standpunt over die Senkaku-eilanden... of zoals de Chinezen het noemen, de diaoyu eilanden gewoon blijft houden. Dus daar verandert niets aan. Verwacht je nog een reactie van Peking hierop? Er is nog geen officiële reactie van de Chinese overheid... maar de krant The People's Daily, dat is de spreekbuis van de Chinese overheid... publiceerde gisteravond al een commentaar... waarin het uh, irrationele gedrag tijdens de anti-Japanse demonstraties werd betreurd. En ook staat er dat de politie de gewelddadige incidenten serieus zal behandelen. En wat ook opvalt vandaag is dat uh, oproepen op sociale media... Om ook te gaan demonstreren. Hè, aan, mensen roepen elkaar op. Die worden uh, vandaag verwijderd. Dat was eerder dit weekend uh, nog niet zo. Ze valt weg. Marieke, ben je daar nog? Op die verre? Nee, we kunnen. nog. Nee, je nee, nee, bent niet te horen. Je valt steeds weg. We proberen dit gewoon over een uurtje nog een keertje, want dat, dit wordt niks. Nee. De onlangs overleden dichter Gerrit Komrij krijgt postuum de Boudewijn Buugprijs. De prijs gaat naar iemand die het antiquarische boek... onder de aandacht van een breed publiek weet te krijgen. Volgens de jury is er voor Komrij gekozen vanwege zijn levenslange inzet... en belangstelling voor de wereld van het zeldzame boek. Dan gaan we naar de sport. Sport. Dat zei ik. Nederland en Zwitserland spelen dit weekend om een plaats in de wereldgroep van het Davis Cup tennis. Na twee enkelspelen en het dubbelspel gisteren is de stand nu 2-1 voor de Zwitsers. Op dit moment staan de Kopmannen Robin Haase en Roger Federer op de baan bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Mark Brasser maakt Haase een enige kans tegen Federer. Ja, kans heb je natuurlijk altijd. Anders dan, ja, dan hoeft hij er niet eens aan te beginnen. Hij zal ja, steun, vertrouwen hebben gekregen na die dubbel van gisteren. Die dubbel die hij won samen met Jean-Julien Royer van Roger Federer ook en Stanislas Wawrinka. Dat was toch eigenlijk al meer waarop was gerekend. Goede dubbel de Zwitsers, maar in Nederland en vooral Hazen speelde in die dubbel uitstekend. Dus dat zal hem vertrouwen hebben gegeven voor, voor deze partij. Er zijn inmiddels drie games gespeeld hier op het terrein van de Westergasfabriek onder prachtige omstandigheden. Het weer is goed, klein beetje wind. Misschien iets te veel wind, maar het zonnetje schijnt. Ja, en dan de nummer 1 van de wereld tegen de nummer 1 van Nederland. Federer tegen Hazen. Volle bak. En dat is mooi. Het gaat nog ergens om op deze zondag. Ja, Drie games gespeeld. Alle drie gingen ze naar uh, Roger Federer. Hij begon met uh, Severen. deed dat overtuigend. Een love game. Ja, Toen ging Hazen severen. Die leverde meteen zijn service in. En daarna won Federer ook zijn tweede service game. Kreeg wel een breakpoint tegen. Maar ja, op dat moment, en dat is al vaak gezegd op die, die moeilijke momenten. Of op, op zo'n breakpoint, ja, dan kan Federer net ietsje meer, dat zagen we nu ook. Hij sloeg een ace en haalde uiteindelijk zijn game binnen. Oh. Uh, uh, Hazen moet ik zeggen: moet, moet, moet zien om in zijn ritme te komen. Zijn eigen spel te gaan spelen. Vooralsnog uh, loopt hij een klein beetje achter de feiten aan. Het is 3-0 in het voordeel van Roger Federer. Het is de eerste dag van de wereldkampioenschappen wielrennen in Limburg. En er is een primeur bij een wereldkampioenschap: de ploegentijdrit voor commerciële merken-teams. Gio Lippens, alle vrouwenploegen die zijn onderweg. Hoe gaat het met de Rabo-ploeg van Marianne Vos? Daar gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed mee met die Rabobouw-ploeg van Marianne Vos. Want meteen al na de start, zo'n beetje in de eerste kilometer... ...reden Française Pauline Ferrand-Prévot-Lek. In ieder geval een materiaalprobleem. Moest van fiets wisselen. En toen zag je toch even de besluiteloosheid. Rijden we door of wachten we? En uiteindelijk wachtte de ploeg de andere vijf dames op die Française. Die weer kon aansluiten. Maar je ziet het meteen in de tussentijden. Want we krijgen nu net de tijden door van het tweede meetpunt. Dat is toch al een eindje op weg in het parcours. En dan zien we dat de... Rabobank daar 1 minuut en 12 seconden achter de ploeg van Orica ligt. Orica is een Australische ploeg met een Nederlandse vrouw trouwens in de gelederen. Daar rijdt Loes Gunnewijk rijdt daar mee. En die hebben daar op dat punt in ieder geval het snelste tijd hebben ze genoteerd. Rabobank dus op de vierde plek daar. Ze moeten nog het laatste stukje in de richting van de Kouberg. Orika gaat daar aan de leiding. En A de ploeg van Leontien van Moorstel, doet het goed. Maar die staat op alle meetpunten voorlopig. Tweede, die zou er nog wel eens voorbij kunnen worden gereden door Servelo. Want dat is eigenlijk bij voorhand de grote favoriet. Er is verkeersinformatie bij de ANUB Sitchons Hoka. De A12 ten Haag in de richting Utrecht op de hoofdrijbaan. Wij knopen nu net een 2 kilometer door werkzaamheden. Het is maar één reis ook open. U kunt er ook beter de parallelrijbaan nemen. De hoofdpunten van het nieuws: drie doden gevonden bij gecrashed KLM-lesstoestel to, in de Verenigde Staten. VS trekt diplomatiek personeel terug uit Tunesië en Sudan. En Japan wil een einde aan de anti-Japanse protesten in China. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen omroep Max uh, de perstribune. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Welkom bij deze de persconferentie. We haren de potten hier over de sterren. Dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de perstribune. Het uh, programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. Te gast dit uur Edwin Evers. De Edwin Evers. Twintig jaar geleden kreeg hij zijn eerste landelijke radioprogramma. Nou, toen is het uh, begonnen en het ging snel. Inmiddels is hij al twaalf en een half jaar het luistercijferkanon van de zender 538. Vroeger radio 538, meen ik? Ja, dat is pas veranderd. is Kort geleden veranderd. Ja, jaar. maar we riepen al 538, hoor. Dus... Weet je waar dat begonnen is, 538? Waar dat begonnen is? Ja? ja, op zee, hè. Heel ja, lang geleden. Ja, bij Lex Harding, een ja, van ja, jouw ja, voormannen. Ja. Ja. Toen 192 de oude frequentie werd verlaten voor 538... na ene te gast Marleen Molenaar... manager van het Ajax vrouwenvoetbalteam... En met haar de stand van zaken doornemen... van het huidige vrouwenvoetbal... en dat van Ajax, waar ze nu werkt, in het bijzonder... TV-rustercentrum van Gouwen. is er natuurlijk ook. Cassie kijken rond. Waarover deze week? Ja, het was een TV-week van afkikken. Niet meer elke dag een verkiezingsdebat. Radio Stilte is zelfs weer ingezet in Den Haag. Maar gelukkig hebben we nog wel een buslading komieken. Die met de politieke satire het leven zonder politici nog enigszins draaglijk maken. Straks in cassie kijken, lekker lachen om de politiek. En waar is uh, verslaggever vliegende keep Jules van der Wart geland. Ik ben een Alkmaar in het stadion van AZ... wat om half drie speelt tegen Rode Zee. En daar praat ik zo meteen met Toon Gerbrands. Deze week werd hem een vraag gesteld... wat hij zou doen als hij geen directeur was. Dan zei hij van, nou, dan lijkt het me goed om een weekje mee te lopen... achter de balie om te kijken hoe de mensen reageren op ons mooie AZ. Ik ga het hem zo meteen vragen over een kwartier. Om half één, en u kunt er live getuige van zijn... van de ontwikkelingen begint de voetbalwedstrijd Heracles-NAC in Almelo. En daar is de verslaggever Henk Kok... Er is uh, honkbal, wat honkbal, de EK-finale tussen Nederland en Italië. Natuurlijk Davis Cup tennis, het kan nog, het zit er nog in. Nederland, Zwitserland, Robin Hazen tegen Roger Federer. En de ploegentijdrit, WK-wielrennen voor de dames in Valkenburg. De perstribune, u kunt uh, met ons mailen als u dat wilt. Vragen stellen aan Edwin Evers, het de perstribune. Uh, hashtag de perstribune, dan gaan we twitteren. Of deperstribune.nl Nou Edwin. Zo. We zijn begonnen. Ja, ik hoor het. Volle show, hè? Wordt het? Nou, ja. nou tussendoor kunnen we ja, uh, kunnen van jouw aanwezigheid genieten. Ja, hartstikke leuk. Zeg, uh, doorgaans uh, ben jij de man die op mijn plek zit. Uh, zal ik maar zeggen. Nu, uh, nu wordt je geïnterviewd. Ja, is anders. Yes. Ja, is dat anders? Ja, is anders. Wat is er anders aan? Nou, daar ben je niet in controle. Hè? Dat is altijd... Afwachten. Ik, ik vind dat vervelend. Ja, je moet afwachten, <laughs> ja. Ja, en heeft alles in de hand. Hè? Zelfs de, de, de techniek, de ja. vormgeving, ja. de teksten, de jingles... Ja. en de apparaat uh, zit in jouw vingers en in jouw stem. En uh, nu ben je even bij Radio 1. Ken je dat station? Ik ken dat station. Ik luister <laughs> veel naar Radio 1. Echt waar? Ja, ik, vind, ik luister sowieso veel naar de nieuwszenders. Uh, er is er nog één in Nederland, hè. Ja, natuurlijk ben je ja, ja ja nee dat vind ik leuk ik toch uh, ja met een ochtendprogramma wil je ook natuurlijk een beetje op de hoogte zijn wat er allemaal gebeurt is nogal een belangrijk uh, ja, onderdeel van, van een de ochtendshow dus uh, ja, Ge zijn uh, gebruik in ieder... jij informatie die je tussen Hardenberg en Hilversum opsteekt uh, op weg naar je programma des ochtends dat je denkt van oh ja daar kunnen we nog wat ja mee doen. ik gebruik allerlei informatie waar je dat ook maar vandaan haalt Va ook van de televisie natuurlijk uh, ja. op allerlei vlakken ook ja, kom je nog toe aan televisie kijken s'avonds? Want je bent heel vroeg. Uh, nou, ik, heb, deze... ik, ben, ik ben erg blij tegenwoordig met uitzending gemist. Hoe laat ga jij rijden? Ja, ja, ik ik rij ochtends om kwart over vier, half vijf ongeveer uh, weg. En ik ga dan op tijd naar bed. Dus ik zie inderdaad niet zoveel televisie. Nee, en wat is op tijd? Ja, dat, dat verschilt. Eh, tussen acht en. Ja. 12, maar zeg ook... maar. Het kan elf uur zijn, maar het kan ook half zeven zijn. Bewijs. Ja. Ja, je bent je ben wel uitgeslapen op het moment dat je uh, de studiodeuren open doet. Uh, niet, Al dat gevoel... <laughs> niet altijd, maar ik probeer wel mijn best te doen... om oh, ja. ervoor te zorgen dat je dat in ieder geval niet hoort. Je klinkt vrolijk en opgewekt. Ja, dat, maar dat ben ik. Ja, maar ik heb ook leuk werk. Dus het is ook geen enkele reden is er om dat niet te, om maar, dat niet te zijn. Nou, ja. Misschien komen we er in de loop van dit uur achter wat het geheim is... van een gezellig, uh, leuk, interessant radioprogramma. Goh, gezellig. Goed woord. Is, is dat een goed woord? Ja. Cozy, ja, gezellig. Ja. Maar dat kan ook albollig zijn. Dus ja, je, moet, je moet het wel uh, op, uh, ja, op het niveau van de doelgroep houden. Ja, gezellig. Iedereen moet daar maar zijn eigen invulling aan ja. he, toch? zeg Je bent al heel lang, ik uh, denk een jaar of twintig uh, zo ongeveer... Uh, DJ, misschien nog wel langer, maar je bent ooit begonnen bij Radio Veronica? Hè? Nou ja, Radio Veronica, eerst bij Radio 10, was in 1990, toen uh, begon net een beetje de commerciële radio. En toen zat ik bij Radio 10 en toen begonnen die met een, een station ook. Toen werd Radio 10, werd Radio 10 Gold, hè, wat het nu is. En ze gingen een ander station oprichten dat zich richtte op uh, jongeren en daar zat ik. Toen heb ik twee jaar gezeten, toen in 92, toen belde ja, de net al genoemde Lex Harding. Ja. Maar ja. oh, dus jij hebt ook nog met Klaas Vaak gewerkt. Hoe heet Tom, hij? Uh, Tom Mulder. Tom uh, Mulder, ja. ja die, ik radio 10 goals. Ik, ik verving Tom Mulder als hij op vakantie was. En dat was uh, wel heel fijn, want hij ging vaak op vakantie. Dus, uh... Oh, dat was iets met pop en en enveloppen. Heb ja, je dat ook, dat spelletje? Nee, dat, uh, oh. dat, uh, <laughs> <laughs> dat, dat, dat deed ik niet. Moet nee. er een spelletje in een, een, een commercieel radioprogramma? Voor mij niet. Nee? Nee. Okay. Nou, overzicht van Dit is uw leven. Verstel aan je voor Veronica's nieuwste talent, Edwin Evers. Is Edwin Evers een goede naam voor een naamjingle? Wie vindt dat het wel kan? Ik drumde al vanaf vanaf de kleuterschool en maar uh, gewoon in een rijtje zijn. Daar kan je nu niet de hele dag drummen, want uh, dat kan je niet maken tegenover de buren. Dus ben ik waarschijnlijk naar uh, andere dingen gaan zoeken en zo kom ik waarschijnlijk terecht bij het plaatjesdraaien op Radio 3. Daar zitten uh, helaas meer presentatoren dan discjockeys vind ik. Het Evers is een uh, discjockey. Maar uh, dat wil niet zeggen dat ik ook disc jockey wil blijven. Ik wil mijn uh, grenzen wel verbreden. Ja, goedemorgen. Het is Zeven minuten over zeven. Welkom voor vrijdag de 14e. Is dit de show? Straks bij ons live. Gerst Pardoel. Het is een cv in uh, ja. 50 seconden. <laughs> en maar ondertussen ook met uh, geformuleerd daarbij de ambities. Ja. Want je wil de presentator Ik hoor het zijn? Net, ja, ik ja. kom me dit niet meer herinneren oh, overigens. Maar, nou, dan helpen wij je. Een <laughs> ja. uh, wat is het verschil? DJ, presentator? Nou, jij bent een presentator, ik ben een DJ. Of ja. Denk ik dat dat uh, goed omschreven is, toch? Nou, jij, jij gaf net de verschillen al een beetje aan. Jij zit achter een microfoon en, en, en ik ben iemand die ook ja. de muziek zelf doet, de techniek zelf doet. Uh, dat is het verschil tussen een, een DJ en een, een presentator, ja. denk ik. Maar misschien ook dat jij veel meer aanwezig mag zijn in je radioprogramma dan een... Zoals ik in mijn verleden als nieuwspresentator. Ja. Het nieuws, nieuws is nummer één en ja. dan komt er een wijsneus onder... die, die voornamelijk niet de wijsneus is, maar ja. die dat nieuws zijn gang laat gaan. Ja, precies. Dan is het nieuws is het belangrijk? Jij maakt je ondergeschikt aan, ja. zeg maar. En dat doet een disshockey in principe natuurlijk niet. Want nee, het ligt programma... ook niet zo in zijn karakter. Nee, het ligt niet in zijn karakter, nee, <laughs> nee, Nee, wij doen natuurlijk zeker wat wij doen. S ochtends, we zitten natuurlijk altijd met z'n drieën. Ja, dan, dan gaat het ook heel veel over hele persoonlijke dingen. En dan geeft iedereen zijn eigen voorkeur en zijn eigen mening over allerlei uh, dingen. Dat wat ook vaak, denk ik, hele grappige gesprekken oplevert. Ja, waarom zitten jullie met z'n drieën? Nou, ik wilde dat graag. Voor, dus ik vind het voor de sfeer van zo'n programma uh, prettig als daar mensen bij zitten waar je tegenaan kan praten en Rick en Niels zijn ondertussen veel meer geworden, natuurlijk dan een klankbord, want ze presenteren het programma eigenlijk gewoon volledig mee. Eh, maar daar, daar had ik het aanvankelijk voor bedoeld, omdat ik het heel bepalend vind voor, voor de sfeer. En mensen die luisteren, denk ik, krijgen ook heel snel het gevoel dat ze erbij zitten. En kunnen zich denk ik ook. Is dat zo? Want je kan ook het gevoel krijgen. Ja, dat is, het wordt ja dat, het is dat is het grote gevaar. Daar zitten drie meneren vreselijk te lachen om iets waar ik geen greep op heb. Ja, maar dat is denk ik de grootste valkuil van uh, waar heel veel mensen intrappen. De grootste valkuil van presenteren met sidekicks. Zoals, zoals het dan heeft. Want dat is het grote gevaar, inderdaad, mensen ja. zich buitengesloten voelen. Ja, ik probeer het altijd te voorkomen om wel, dat wij wel blijven praten over onderwerpen, als het gaat over verkiezingen of welk onbenullig onderwerp dan ook maar. We proberen altijd wel te zoeken naar iets waar mensen zich in kunnen herkennen. En ik denk juist dat dat ook dat dat goed werkt. Zijn dit mensen die jij nodig hebt in de studio om, ik, het klinkt wat zwaar aangezien, maar om het beste uit jezelf ook op zo'n moment tevoorschijn te kunnen ja. toveren? Ja, ik, denk dat het, ik heb er wel eens over nagedacht hoe dat zit. Ik denk dat het een beetje hetzelfde werkt als bij een, een producer, zeg maar, die een artiest heeft. Die, die, ja. Een producer zorgt ervoor dat een artiest het beste uit zichzelf naar boven had. Dat is het werk van een producer. En producers die ik heb, zoals Rick en Niels dat zijn, die hebben dat eigenlijk ook een beetje. Die, die, die drukken mij af en toe in een richting waarvan ik denk, ja, moet dat wel doen? Moeten we die wel bellen? En dan komen ze ja, dat gaan we doen. En uh, red je er maar mee, beetje ja. dat. Weet je. Ja, maar jullie zijn met drie, maar jij bent de onbedwiste nummer één. Hè? En hoe hou je de hiërarchie in zo'n programma in stand? Ik bedoel, zij mogen niet over jou heen gaan hangen. Jawel, dat mag wel, want ik bedoel... Ja, incidenteel. Maar je moet niet het gevoel krijgen: dit zijn, geen, dit zijn geen sidekicks meer, dit zijn concurrenten in de uitzending. Nee, nee, nee, dat ja, op een of andere manier werkt, ja. werkt dat niet zo. En de, de, de ja, echte hiërarchie. Ik ben ook niet zo'n zo nee, baasje. Oh, informeel, dat maar informeel. Voor de luisteraar ben jij het programma natuurlijk. En, en ja. zij horen daarbij. Maar zij, zouden zij inwisselbaar kunnen zijn voor iemand anders? Of moet je echt zo um, kiezen ze uit zelf? Ja, ja. We hebben, toen ik bij 15.8 kwam, zat er op de plaats van Niels zat Kobus Terwijl ik met de Karo nog oh, ja. zit. Um, en wij, toen hij wegging, um, hebben we heel lang gezocht naar een vervanger. Het is heel moeilijk om uh, daar iemand neer te zetten. Want ik moet wel, het moet het, ik moet het echt goed kunnen vinden met iemand. Ik moet wel met iemand door de deur kunnen. Ja. Tegelijkertijd moet iemand, eigenlijk is dat het leukst, ook een beetje verschillend uh, zijn van hoe ik ben. Want dan krijg je juist ja, dus die... Dat moet je jou ook een beetje kunnen prikken. Ja, en andersom natuurlijk. Ja. Daardoor krijg je leuke gesprekken. Ja. Worden dat ook vrienden? Uh, ja, we gaan auto's? wel vriendschappelijk met elkaar om. Maar vriend, vrienden is, uh, ja, met mijn vrienden ga ik naar het voetbal en drink ik een biertje. Ja, dus uh, buiten de studiodeuren is het contact dus beperkt. We kijken elkaar heel weinig buiten de studio om. Ja. Wij vragen onze gast altijd Edwin. Uh, wat is je nieuwsmoment uh, deze week? Wat viel je op? Wat vind je interessant, leuk, uh, aardig? Ja, er nou, ja. was veel. Er was veel over de verkiezingen natuurlijk uh, afgelopen week. Ja. Um, ja, ik las net of het was voor mij gisteren. Uh, nieuws over, uh, ik dacht Peter Smulders heet uh, de beste man, directeur van het genootschap Onze Taal. Want er is weer heel veel gedoe rondom de troonreden, want het genootschap checkt de troonreden blijkbaar altijd. En hij is daarover een beetje, geloof ik, uit de school geklapt. En daar wordt nu heel druk over, de over de gedaan. Over toon hè, ging het, geloof ik. Ja, ja. was somber. Ja. Nou, laten we sluiten wat hij zei, meneer Smulders. Ik dacht van, goh, worden dat nou allemaal eh, clichés en ja, ja. algemeenheden algemeenheid? Veel mee. Maar dat, ik, ik vond het heel erg mee. Maar wel, wel als... somber natuurlijk. Het is wel crisis, hè? Dat, dat wel. Ja. Maar we weten er dus kennelijk toch wel voldoende dingen te destilleren... uit de politieke verhoudingen. Dingen die ze allemaal zullen moeten. Die alle partijen nou. belangrijk vinden. ontwikkeling, een natuurlijke economie... en de financiële situatie. Duurzaamheid. komt. Nou, nou, ja. Ja, zo gaat het Bij Omroep Rabant. Ja, ja, ja Nou ja. erg, het hele land valt over meer smulders <laughs> heen. Ik het zeggen, doet het toch niet zo druk om. <laughs> ja. De toon is somber, ja. Nou, dat had iedereen Want wel kunnen voorspellen, we, toch? He? Ja. Ja, maar ja, je mag de koningin niet voor de voeten lopen. Nee, he. hij heeft ook nog wat gezegd over zijn uh, vroegere contacten... dacht ik, met Lubbers en, uh, en Kok. Dat hij daar contact mee had over de troonreden. En dat uh, ik geloof het Kok nogal een mopperaar was, dat soort dingen. Ja. Ik geloof dat de RVD er in ieder geval niet zo blij mee is... met ja. dat hij allemaal geroep ja, maar... Ik geloof dat Kok uh, zelden in het openbaar lacht, toch? Nee, dat is ook zo, <lacht> ja. <lacht> maar nou, mee... ik heb hem woensdagavond heb ik hem zien lachen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja bij de verkiezingsbijeenkomst bijeenkomst van ja. Liederik Samson ja, natuurlijk. Met, ja, met, uh, ja. met uh, ja. Wat, ja, Bos was erbij natuurlijk, ook en... Ja. Ja maar ja, Kok is man van zeven verlies, verkiezingen op rij verliezen. Dus die wil best een keer lachen met die een moet winnaar. Ik wil een keer lachen, ja. <laughs> ja, het zal je maar overkomen. zeg. En Als ik rotus... dat in de uitzending zou roepen, dan zou iedereen roepen: dan heb jij hem weer met zijn VVD? Eh, ja, Ja, ja, nou, ja. Dit zijn de feiten. Dat is waar, maar ja, ja doe het ja. anders opgevat dan. En, en er is een verschil. Ik ben nu wel presentator en geen disjockey... Maar ik kan dit nu zeggen in dit programma. Ja, dat, dat zou ik niet in mijn hoofd hebben gehaald. Doorgaans niet in een uh, Radio 1, 30 ochtendjournaal. Terwijl, maar, ja. Het is toch een hele leuke grap. Waarom niet eigenlijk? Ja. ja. <laughs> maar ik snap wat je bedoelt. Maar je, je begrijpt. De de nuance ja. uh, verschillen. Ja. Als, als u vragen hebt, Edwin Evers, uh, deperstribune.nl of uh, op Twitter, uh, hashtag Deperstribune. De Perstribune. Zo is het. Een paar zaken uit het media nieuws En uh, jouw reactie, Edwin, en je mag ook zeggen... daar vind ik helemaal niks van. Uh, mag ook. Gisteren kwam uh, een einde aan het grootste SBS-succes uh, sinds een paar jaar. Sterren springen op zaterdag. Niet omdat de kijkcijfers in zijn gestort, maar de serie is voorbij. De finale scoorde 1,3 miljoen kijkers. Vraag is, wie is de winnaar geworden van die wedstrijd? Schoonspringen dus voor BN'ers. De winnaar van vanavond is... Lisa! Ja, Lisa. Ja. Li Li Lisa. Lisa, hè? Sips heet ze. Actrice, toch? Sips. Oh, sorry, wat zei ik dan? Sips. Sips. <laughs> nou, <laughs> ja, ze ja. ster. Ja, goh. Zou je meedoen aan zo'n programma? <laughs> Nooit. Nee? Nee. Nou ja, ik, ben, ik heb voordelen niet, ik bedoel iedereen die dat doet... Nou ja, misschien als je carrière ooit, wat God natuurlijk, in de ja. sloop raakt... Dan, ja. uh, dan moet je gaan schoonspringen, vrees ik. Voor Van dat heel Voor dat soort mensen in zo'n programma bedoel je eigenlijk? Dus ik denk het wel, ja. <laughs> ja. Nou, ik zie mensen springen, want ik denk, wie zijn het? Ja, en wat dat hebben ze gedaan? <laughs> En als Bertie Bart gaat springen, denk ik, ja, ja dat begrijp ik, die moet, moet weer wat aandacht genereren. En waar haal, ik vraag me ook wel altijd af, waar halen ze de tijd vandaan altijd? Ja. Dat, dat is toch wel best uh, ingrijpend. Schoonspringen leer je niet uh, van vandaag op morgen. Dat hebben volgens mij ook alle mensen kunnen zien die het programma gevolgd hebben. Ja, de concurrentie gisteren. Strictly Come Dancing van de AVRO had uh, minder kijkers dan uh, Gerard Joding... Uh, met zijn uh, sprong uh, Capriode. 848.000. En biedt de best van RTL Talk uh, 828.000 uh, mensen. Was de keuze moeilijk voor jou gisteravond? Nee, het was heel makkelijk, want ik was op pad gisteravond... dus ik hoefde die keus niet uh, met de band, te maken. Hè? Ja, met uh, oh. het orkest, zoals oh. wij dat dan noemen. Oh, ik dacht, uh, maar de band, het heet toch Edwin Evers ja, Band? Ja, Edwin Evers Band, ja. Oh, ja, dus het orkest. En waar, waar speel je dan? Want je speelt ook op televisie, hè, bij ja, uh, The Voice ja. onder andere, geloof ik? Ik heb gisteravond, uh, ik heb eerst nog meegedaan met uh, Glennis... die had haar uh, concert in de Heineken Musical, dus het liedje meegedaan... en daarna moesten we naar Portugal in Rotterdam, hebben Help eens even. Glennis Grace. <laughs> Grace. Die had je toch wel moeten kennen, gewoon. <laughs> ja, nee, die ken ik al. Glennis Grace. Okay. Ja, Radio 538. Er zijn alsmaar maar thema-week, op, op, op alle uh, publieke en commerciële zenders. Radio 538, of 538 moet ik zeggen, ja. brengt al jaren de hier met je rekening. Ja. Wat is dat? Nou, dan zou jij bijvoorbeeld je rekening in kunnen sturen van... Uh, nou ja, weet ik veel, on, dat je een nieuwe wasmachine moest hebben... Oh, ja. uh, met een leuk verhaal erbij, en ja. dan betalen wij die rekening. Ja, dus als ik zeg, ik wil graag de wasmachine van jullie hebben... En, maar dan is het niet genoeg om te zeggen, hij is kapot. Dat mm, is niet leuk. Het, het, het leukste is wel als er een leuk verhaal achter zit. Ja, de verhalen zijn vaak nog leuker dan het betalen heeft, van die rekening. De kat rekening. heeft erin gezeten en nu is hij zo lang aan het draaien geweest... ik zag alleen nog maar wat... En uh, Nu stikst. wil ik een nieuwe kat. Ja, <laughs> precies. <laughs> heb je daar geld voor. Nou, bij de publieke radiozenders waren de afgelopen weken... ook weer allerlei themaweken. 8x80 op Radio 2. 8 dagen lang de beste muziek uit de jaren 80. Stem op jouw favoriet via Radio 2.nl. De Nederlandse week. Een week lang de grootste evergreens van eigen bodem. Radio 5, ja, kijk eens naar dat. Nostalgia? Radio 5? Ja, ik ken het wel. Ik luister eerlijk gezegd niet zo heel vaak. Waarom niet? Ja, dat, uh... Ze beginnen al vroeg hoor, zes ja. uur. Ik luister wel heel veel radio uh, s ochtends. Want je kan dan leuk langs al die uh, zends ja. En er komen ook heel veel lokale en regionale We hebben het alvast op... de... ja. Nee, dat begrijp ik wel. Oh, oh, sorry, maar dat ja. je op die FM-frequentie niet voortdurend met de Piraten zit. Tot, uh, ja, tot dat, ongeveer zwollen. Dat, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat volgens mij barst het daarvan. Heel veel. Ja, en vooral in het weekend. Want dan hebben ze ook nog wel eens door de week andere dingen te doen. En op vrijdagavond gaat die zender aan. Er zijn er veel Inderdaad. Maar wat, wat, er zijn natuurlijk onwijs veel radiostations in Nederland op dit moment. Dus als je dan dat hele stuk rijdt van Hardenberg naar Hilversum. Ik zeg wel zochtens, dan kom je ook heel veel regionale zenders dus, ja. uh, tegen die allemaal nog niet zo streng geformateerd zijn. Dus die draaien ook allemaal nog leuke muziek. Weet. Dat vind ik dan leuk. Gooi je allemaal liedjes en plaatjes die je normaal ja. nergens meer hoort. Ja, nou goed, jij, jij vertelde net al. Je, ik geloof het, zo'n uh, kwart over vier uh, zei, ja. uh, ging je. Kwart over vier, half vijf. Ja, dan gaat, uh, dan gaat het. Uh... Ligt daar ook vaak snoes. Ja, en hoes? Snoes. Oh, snoes. <laughs> Hé, hey, maar goed. Uh, serious Request, volg je dat ook? De, de, de radio 3FM, uh, ja. uh, een goede doelen eindjaarsactie? Uh, ja, nou ik volg, ja, ik volg het. Daar ontkom je bijna niet aan, toch? Dat is zo'n uh, gigantische actie uh, van 3FM. Ja, nou ja, die zenders moeten dat allemaal doen, natuurlijk, om toch de aandacht weer, uh, weer te krijgen, te pakken, te houden. Ja. Is, is dat wat, wat jullie ook moeten doen? Of loopt dat wel redelijk vanzelf? Mm. Ja, natuurlijk is dat de reden waarom al die zenders uh, acties doen, natuurlijk, om de aandacht op het radiostation uh, te vestigen. En omdat iedereen dat doet, gaat iedereen daar ook maar uh, in mee met nog leukere acties en nog groter en, enzovoort. Maar ik, ja, ik vind het ook wel leuk om te doen ja. vaak. Goed, uh, deze week is uh, showfotograaf Joop van Tellingen uh, overleden, 67. Hij werd ineens uh, zelf nieuws, ik zag zelfs een bericht in het NOS-journaal. Ja. Uh, hij, hij overleed aan de gevolgen van kanker. Uh, dus paparazzi-fotograaf, op zijn zestien al oud voor zijn lens verschenen? Ja? Ja, jawel, wel, ja. ja. Wat Niet een te vak, waar. hè? Wat een vak om in de, in de bosjes te liggen. Maar goed, <lacht> het, is, uh, het is voorbij. hij is uitgelegen. Het is begonnen bij de Telegraaf, later vooral werkte hij voor roddelbladen. Ook was hij graag gezien de gast in tv-rubrieken, waardoor hij zelf in de spotlights kwam. Dus programma's zoals RTL Boulevard stonden daarom uitgebreid stil bij zijn dood. Het was een soort Pietje Bel, een soort kwa-jongen. Zelfs toen hij 67 was, was het toch nog een soort kwa-jongen... die als een soort vader van de paparazzi, want hij had dat hele vak ontwikkeld... eigenlijk zou hij de natuurlijke vijand moeten zijn van artiesten... Hè? met alles wat hij uitvrat en in kliko's en achter waar hij zat. Maar ja, het was een man waarvan je het leuk vond om te haten. Ja, God, ja, die, die, die radio komt die man niet tegen. Ja, maar je radio dus wel blijkbaar. Radio is op zich niet interessant voor een paparazzi. Mm, nee, ja, het zijn al, niet. over het algemeen zijn het uh, anonieme Lisa mensen. Die zauschipsen, ja. Die, die, die voor dat soort mensen zijn ze interessant. Ja. Goed, en straks meer Edwin Evers en ook Russen Centron van met de rubriek Kastie kijken. Maar nu de vliegende kiep. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Zul van der Waart, zei je net, Zul En Altmaar. Ja, ik ben uh, bij de receptie van AZ en daar uh, praat ik zo meteen met Toon Gerbrands. Want Toon heeft gezegd dat hij uh, het leuk vindt om uh, een keer te gaan kijken bij de receptie. Wat er allemaal gebeurt bij, uh, bij zijn voetbalclub uh, AZ. Ze spelen vanmiddag tegen Roda. Het zijn nu twee dames, uh, Marion en Mirelle, die, uh, die zitten achter de telefoon. En Toon staat erachter. Je hebt nog even geen zin om de telefoon op te nemen, geloof ik, hè? Nee, het is ook een beetje een eigen leven gelijk, moet ik zeggen. Want het was een vraag van, van iemand, een jonge jongen. Die stelde een vraag aan de directie: in welke andere baan zou je graag willen hebben? Ja, Shoffie van de weerheid, permanent. Ja, wat zou je graag willen doen in plaats van directeur algemeen zaken? En toen hebben ze nou ja, al goed over nagedacht. Nou, ik denk de receptie, dat is, dat is heel mooi. Want daar zie je alles, alle telefoons komen binnen. Alleen bij sommige nieuwsrubrieken was er die vraag eraf. En het leek een carrière stap voor mij. Maar dat, dat is meegevallen. Nee, maar je staat er nu achter, je ziet wat er binnenkomt. Uh, ja, het is wel een bedrijvigheid. Ja, het is ongelooflijk. Uh, ook als je ziet wat er aan een computerapparatuur staat. Welke deur je moet openzetten. Welke camerasystemen er zitten. Telefoon opnemen. Mensen te vriend houden. Aan de andere kant het is het wel de poort van AZ. Want als je hier vriendelijk wordt behandeld. Dan is de eerste indruk gelijk goed. Het is een ontzettend belangrijke baan volgens mij. zit er vlak naast het Vergaalzaal en het museum. Ja, beter kun je niet zitten zou ik zeggen. Nee, dat, dat klopt. Nee, Maar het is sowieso wel mooi. Dat ik denk de meeste mensen die bij AZ werken het mooi vinden met een voetbalclub te werken. Er gebeurt wat. Je hebt emotie met zo'n club. Dus uh, ja, een mooie omgeving volgens mij. Vanmiddag is het weer uitverkocht, uh, je speelde tegen Roda, uh, maar er veranderde nog wel wat. Er zijn de verkiezingen zijn geweest en uh, voor AZ wordt het er niet beter op, want jullie moeten zelf de politiekosten gaan betalen. Ja, het is zo dat in dat uh, lenteakkoord hebben ze een aantal dingen afgesproken. Een van de dingen is de, is de politiekosten als bedrijfstak. Uh, nou, dat, dat vinden wij een heel wonderlijke situatie. Wij hebben namelijk uh, nul no politie hier. Dus de burgemeester zal het ook behamen. Wij hebben 500 mensen hier werken bij de, rondom een wedstrijd. om de veiligheid een beetje te organiseren en de gastvrijheid. Dus ik zou niet weten waarom wij zouden moeten betalen. Uh, dus ja, dat, dat is voor ons heel lastig. Ja. En als we moeten gaan betalen en we moeten als het bedrijfstak gaan betalen. dan zou ik zeggen, nou, dan kunnen we ook meer politie gaan vragen. Dat is een beetje een rare situatie. Ik, ik denk. Dat het politiek heel goed over moet nadenken wat wijsheid hierin is. Uh, en, ja, en er komt nog een crisis straks bij. Uh, dat is een heffing op, op hoge salarissen. Nou, daar wordt zo'n bedrijfstak als het voetbal heel erg mee gepakt. Uh, want wij hebben bijvoorbeeld Financial Fair Play. Uh, dat betekent voor ons dat wij de hele zaak hebben op orde, de begroting. Iedereen weet waar het vandaan komt. Uh, en in één keer werd er gevraagd: wil u even een miljoen aftikken? Want we komen nog een miljoen tekort. Nou, psv en is tussen 4 en 5 miljoen, dus wij hadden alle begrotingen op orde. En in één keer kwam dat, en nogmaals dat de voetballers niet, want dat is een werkgeversbelasting. En uiteindelijk komt dat bij supporters terecht als dat soort dingen doorgaan. Dus ja, wij trekken wel aan, aan, aan de noodvlok op dit moment in oktober gaat de BN2 omhoog. Scheelt dat ook nog voor jullie? Ja, dat, dat scheelt ook nog als je dat allemaal gaat, gaat bijtellen, wat, wat er gebeurt. Maar ja, we hebben ooit, ook met de overheid, want de overheid begint een beetje in dat opzicht onbetrouwbaar te worden voor ons. Afspraken gemaakt. Wij, wij doen dingen voor de maatschappij, we doen dingen voor goede doelen. Uh, ook de compensatie van een aantal zaken. En dan, als, ja, ik, als ik heel simpel naar mijn eigen club uh, kijk. Hier is tien jaar lang geen politie uh, geweest. We hebben de zaken op orde gehad. En uh, nou, dat, dat vinden wij dus wonderlijk dat we nu toch uh, de tol moeten betalen. In het tweede gedeelte gaan we verder praten over al dat soort dingen. Helemaal goed. Toon Gerberans, directeur van de AZ. Te gast dit uur Edwin Evers. Twaalf jaar al bij 538, Radio 538. Met het programma Evers staat op. En je bent er ooit begonnen, Edwin, bij uh, Echt op de Radio. Publieke zender Karo, 3FM, hè? Uh, nee, toen toe, toe zat ik er al aan het Dat was een doorbraak. Uh, ja, als je ja. dat zo wil noemen. Uh, 92 zat ik bij Veronica. Vanaf, okay. Ik tel een beetje vanaf dat moment eigenlijk. Logisch. Ja. Nee, maar goed... Um, voor de mensen die luisteren, uh, uh, die kennen het, uh, wat jij doet. Maar voor wie je nog nooit gehoord heeft, het kan, het kan voorkomen. Dit doet hij. En Martin Gaus, die keert terug Dat is inderdaad <laughs> fantastisch nieuws, Dat ik terugkom met die natte neusenshow bij RTL 4. <laughs> oh, sorry. <laughs> Martin Gaus keert terug op de televisie. Niet ja. bij de trolls, de omroep waar hij vroeger altijd op te zien was. En ook ja, ja. niet bij Max, waar hij mee in onderhandeling was. Maar bij RTL 4 <laughs> ja. inderdaad. Bij die omroep gaat hij volgens de klant weer zijn natte neusenshow. Ja, ja, de natte neusenshow. Dat is <laughs> dus natuurlijk uh, RTL 4-voeten. RTL -voeten, 4-voeten, dames en heren. ja, ja. ja. Ja. ja dat is Nou dus, goed, ja dat maar, dus. oh, zo nou goed ja, vier voeten ja. Ja, ja, ja. ja bedenk je dat uh... nou dit was Niels hè die dit zei ja maar het... goed maar dat bedenken jullie bijna op het moment dat je het zegt de microfoons gaan open en niemand weet wat er gebeurt nee dat nee. is niet de avond van tevoren wat nee. kunnen we nog eens uh... nee Henk komt met het nieuws om half elk, uh, elk uur op half doet hij na het nieuws doet hij de kranten oh, ja. en dan leest hij voor en wij schieten in de lach nee wij schieten op... <laughs> ja maar... ook ook vaak, ja. ja. Gio, Gio Lippus, het WK uh, fietsen, de WK fietsen zijn uh, begonnen. Ploegentijdrit, geloof ik, hè, voor vrouwen vandaag? Zeker, die is net uh, afgelopen. We hebben uh, een Nederlandse wereldkampioene. Uh, het gaat om één renster, want uh, Ellen van Dijk die rijdt bij de winnende ploeg. Uh, onder Duitse licentie rijdt die ploeg Specialized Lululemon, dat is de ploeg. En Ellen van Dijk is de Nederlandse kampioen, tijdrijder maakt deel uit van die ploeg. En uh, die zal zo meteen gehuldigd gaan worden als uh, de eerste wereldkampioene in de ploegentijdrit bij de vrouwen ploegentijdrit, vroeger hè, was het 100 kilometer rijden uh, voor amateurs vier man uh, die moesten dan die 100 kilometer afleggen, maar vanaf 1996 uh, hebben ze geen ploegentijdrit meer weer op de wereldkampioenschappen en dit jaar in Limburg voor het eerst dus de primeur met de commerciële teams met dus de grote merkenteams vandaar dus dat uh, de rijsters niet per land rijden, maar gewoon per ploeg Ellen van Dijk dus, met die ploeg die Duitse ploeg uh, wereldkampioenen geworden ze reden beduidend harder dan de nummer 2, 24 seconden. Harder Orica is de nummer 2. En ook daar rijdt de Nederlandse Loes Gunnewijk, die zojuist over de finish kwam. Vele, vele minuten nadat de eerste vier rijders van haar ploeg over de streep zijn gekomen. Maar de tijd van de nummer 4, die telt. En dat betekent uh, dus dat uh, zij in ieder geval ook die zilveren medaille straks in ontvangst mag gaan nemen. En op de derde plek, jawel, een echte Nederlandse ploeg. De ploeg van Leontien van Moorsel. Aan het eind van het seizoen stopt deze ploeg ermee. aadrinkleontien.nl Zij kwamen als derde over de met een achterstand van 1 minuut en 59 seconden ruim. Dat is toch echt een enorm verschil met die eerste twee ploegen. Maar daarin drie Nederlandse vrouwen. Kirsten Wild, Lucinda Brandt en Chantal Blaak. Rabobank op de vierde plek. Dat viel tegen. Die hadden wel een medaille verwacht. Marianne Vos natuurlijk de grote vrouw daar in die ploeg. Maar wat gebeurde er? Meteen na de start reed Française. Ferrand reed lek. En toen heeft de rest van de ploeg gewacht op die Française. Later viel Ferrand nog eens een keer samen met Iris Slappendel uh, naar het ziekenhuis uh, vervoerd en dat betekende dat Rabo ja. met vier vrouwen verder moest. Ja, dat was toch uh, wat minder uh, prima, wat minder goed voor die ploeg en uh, dat betekende dat ze niet in de buurt kwamen van het podium. Vierde plek dus voor Rabobank, maar wel een mooie bronzen medaille voor de ploeg van Leontien van Morse. Maak je ook naamgrappen? Uh, naamgrappen? Ja, nou ja, je hoort nou, ik, ja, het is een beetje flauw, maar het is toch dat je een glim, we krijgen allebei een glimlach bij de naam Slappendel. Ja, waarom is dat? Oh waar? ja, nee, ik lach nee. daar eigenlijk niet zozeer <laughs> ah. om. Nee, nee. Dit is een terugtrekkende beweging. <laughs> ik, uh, nee, ik probeer ah, geen naamgrappen te Lees maken. Hij is, flauw, ja, is ja, is wel flauw. Maar hij ja, kan fruit, het he? soms ook heel leuk zijn. Natuurlijk. Flauw is soms ook leuk. Hè. Mark uh, Brasser. Mark, uh, Nederland, Zwitserland, Davis Cup, uh, tennis. oh, een hoop uh, beweging. Hazen tegen een niet-onbekende Zwitser. Ja, inderdaad. Tegen de beste Zwitser. De beste van de wereld ook, Roger Federer. Ja, een zeer teleurstellend optreden van Robin Hazen. Misschien moeten we zelf wel zeggen... een zeer matig optreden van Robin Hazen tot nu toe. Eerste set inmiddels gespeeld. 21 minuten ging die set met 6-1 naar Roger Federer. Laten we die set even heel snel doornemen. Want het was een, ja, een rare set. Snel een break achter Haas. Het werd 3-0. Nou, hij hield zijn service, kwam terug tot 3-1. Ja, en toen bij die stand van 3-1 werd het 0-40 op de service van Federer... En dus drie kansen om de service van Federer te breken. Nou, Federer speelde daar uh, hele goede punten. Uh, uh, hield zijn service game. Het werd 4-1. Ja, en toen leverde Robin Hase misschien wel door teleurstelling... door het missen van die drie breakpoints... leverde zijn service op Love in. Het werd 5-1. En vervolgens werd het, uh, het 6-1. We zitten nu in de tweede set. In die tweede set is het 3-1 in het voordeel van Federer... die alweer uh, gebroken heeft. Hase, we zagen hem net bij de gamewissel... onwaarschijnlijk kwaad op zichzelf. Hij smeet zijn record uh, op de grond... Uh, liep vervolgens naar het bankje toe waar Jan Siemering zat, pakte daar nog een racket uit zijn tas en hengst er werkelijk mee op de grond hij ziet niet goed in zijn vel, zoveel is duidelijk hij maakt veel te veel fouten Ja, en dan ga je uh, Roger Federer niet in de problemen brengen de Zwitser heeft de eerste rust gewonnen met 6-1 Leidt in de tweede set met 3-1 We de voetbalwedstrijd Heracles, NAC, in Almelo vlakbij Harnberg. Ja, ja. dat, uh, ja, dat is bijna te fietsen denk ik <laughs> ja, dat Bij, oké, ja. Ga jij wel eens naar Heracles kijken? Ik of? ben er wel eens geweest ja, ja. Enkel keertje ja. Meestal de eigen club, wat is ja. jouw ja. club? Ja. Schoon voor het HAC natuurlijk. H -C? Oh ja, tuurlijk. HAC Hardenberg. Nee, ja, ja. hey, Henk ook. Ja. Henk weet dat. Ja, ja. HAC Hardenberg. Ja, staat hij regelmatig op de tribune. Ja. Zo, ik Topplast. denk één keer in de 14 dagen. Als hij maar even tijd heeft. Gisteren weer gewonnen, Henk. weet je toch wel. Ja, ja, ja. ja. En dinsdag ja, ja. een oefenwedstrijd. Henk, ga je kijken? <laughs> wat zeg je? Dinsdag een oefenwedstrijd. Ga je kijken? Nee, ga niet oh. naar Hardenberg voor een oefenwedstrijd. Ik vind okay. oefenwedstrijden in de algemene zin niet leuk. Oefenwedstrijden zijn er gewoon voor de trainers. Goed. En wat zie je Ja, je kijkt nu naar Herakles tegen NAC. De stand is nog 0-0. We hebben ongeveer 10 minuten gevoetbald. Dit eerste Aanvallen waren voor de NAC. Maar vervolgens heeft Erik Leest al een beetje het initiatief overgenomen. En heeft ook een aardige mogelijkheid gehad. Het was de centrumverdediger Rienstra die kon opdrukken. En hij kon meters maken. 30, 40 meter speelde de bal af naar Castillon. Die speelt in de basis voor Armenteros. ziek. Maar Castillon die kreeg toch een aardige kans. Maar hij raakte de bal niet helemaal goed. En schoot de bal vanaf de rechterkant net voorbij de paal. En zo is het nog 0 tegen 0. Ik denk toch dat NAC moet proberen deze wedstrijd eens een keertje te winnen. Evenals Erik is bij de ploegen nog zonder overwinning, maar NAC heeft deze week ook iets te vieren: 100-jarig bestaan van, ja, ja, 1921 ooit landskampioen en nu in de onderste regionen van de eredivisie. 0-0. Ja, wel de club van Peter van der Merwe, hè. Bertus Schuurwaas, Henk, dat weet jij nog. En Leo Kanyols. Leo Kanyols, ja, ja Leo pas op, Kanyos pas op. Heeft ooit, ooit de meeste doelpunten gemaakt voor de NAC. Nou, ja. Edwin Evers, jij kan imiteren. Hè? Ja, je kan, maar ja. Jij gaat nu vragen of Henk na kan doen het, zeggen. Dat lukt nog niet. Nee? Nee, nee? nee, ik heb even geluisterd omdat je het voor de uitzending al vroeg. Ja, we hadden het even nee, over. Hè, het Henk best heeft wel... een karakteristieke ja. stem, komt uit het noorden. Ja, nou, uh, ja. accent, karakteristiek ja. Kar geluid heeft hij, denk ik, ja. ja. ja. Maar dus dat, moet je oefenen? Dat, ja, dat moet ik zeker oefenen. op Henk, denk ik. Dus we kunnen Henk niet even... Nee, Henk, eh, Henk, laten nee zo we, snel gaat het niet. Nou, dan laten we horen wat je wel kan. Oh, goedemorgen. Uh, hallo. Hallo, Frank. Even. Ja, Frank, goedemorgen. Hey, even. Ja. <laughs> goedemorgen, man. Hey, even. Ja, goedemorgen, jongens. Johan, Goedemorgen. Hey, hey, ja. is ja, goed. hoe is het? Ja, heel goed, dankjewel. Hoe is het met jou? Ja, maar wij gaan het in principe uitstekend, uh... Dat is goed om te horen. Gaat, uh, ja, gaat lekker, natuurlijk. Uh... Nou... meneer. Ai, u ik. met TT boten. Ja, dat hoor ik. Ja. ja, het gaat heel goed. Ik zit, ik zit midden in de programma, Wat kan ik voor u uh... doen, uh, meneer Bout. Ik... Ik heb er wel twee uh, imitaties horen die ik overigens niet zelf doe, dat moet ik er wel even bij oh, zeggen. Want wie deze... zijn dat dan? Nou, Ree van Zuiden doet Johan Cruijff okay. en Daisy Boutsen. Maar goed, Frank de Boeren en zo. Ja. Dat, uh, en Prins Bernard kan ja. jij ook uh, nadoen, dat soort, uh, dat soort mensen. Ja, maar die doen we inderdaad niet meer. Nee, want ja. Ja. Nee, overleden, is, uh, ja, overleden is klaar. Ja, overleden oh, is klaar. Nou ja, ik word van de week bij Giel B, geloof ik, Pim Fortuyn nog uh, imiteren ja. en dat uh, weergegeven, Twee weken geleden ongeveer. Ja, klopt, ja. ja. Maar dat was volgens mij een... Uh, ja. een ik, ik begreep dat Giel het zelf ook niet wist, maar... Nee, ja, het is het nog was overigens een, wel een hele goede imitatie. Ja, ik denk dat Kees Weiberg was. Die, de, moet wel. Ja, dat is, ik begrepen dat hij uh, het was. Een uh, collega die ook in Hilversum heeft, uh, in ieder geval, uh, heeft rondgelopen. Zeg, uh, maar wanneer ontdekte jij... Ik kan iemand nadoen. Ik kan zijn stem uh, uh, reproduceren. Ja. ja, ik was vroeger al heel uh, uh, erg fan van de Dick voor elkaar show... Met André van Duin en Ferry de Groot. En daar is dat een beetje, een beetje begonnen. En toen volgens mij is het inderdaad uh, Prins Bernhard. Of ik, misschien nog wel Haaien Thomas. Ach, van nou, het, het journaal. Ja. Die heb ik ook heel lang nagedaan. En ja, dat kwam. Ik weet niet hoe dat ontstaan is. Maar daar met die dik voor elkaar show is het begonnen. En toen merkte ik van. Ja, in, uh, in een radio uitzending door de telefoon is dat heel leuk te gebruiken. Dus ik de Edwin en Hardenberg doet die types na die op de radio. Probeert ja. ze na te doen die op, op ja. de radio. Maar wanneer ontdek je. Dit is mijn type. Dit, oh, ik moet even naar... Henk Kok. Henk, ja. wat is er? Ja, er is een doelpunt gemaakt door NSC. Het is een Goeie. prachtig doelpunt. Uh, de bal die werd uh, keurig teruggelegd vanaf de linkerkant op de inkomende Schalken. Die schiet toch raak van zo'n 17 naar 18 meter afstand. In de uiterste hoek, in de rechter beneden, pas weer kon er niet bij. En derhalve halve afstand de bal binnen de palen komt en de keeper kan er niet bij, dan staat er 1-0 in dit geval. Nou, je hoort hem weer, hè? En je zit nu op, op, op Henk te letten. Je ja, probeert het, je het. probeert het. Nee, uh, ik luister even wat hij doet. Of hij schiet, zeg, of schiet. Hij zegt schiet. Ja. Nou, dat soort dingen let ik dan een beetje op. Oh, ja. nee. dus zo, maar zo... Henk, het is best wel een moeilijke stem, denk zo ik. Zo analyseer je. Henk, kan jij Edwin nadoen? Henk, uh, Kok? Daar heb er nog nooit over nagedacht ja, en daar zijn helemaal niet op voorbereid. Maar dat, ik, ik, ik, ik vind het al heel leuk dat ik voor Edwin een beetje onaanvolgbaar ben qua stem ja. in elk geval. Ja, ja. Je, je hoort, kijk, je, je analyseert natuurlijk heel snel de manier van praten zoals Henk praat. Hè. Henk zegt ook helemaal, hè. dat is zijn manier van verslaggeven. Dat is ook, heel hè, mooi. Zo rekt hij die woorden uit tot en met, hè. absoluut, dat is Henk ook. Ja. Die zegt niet, dat is absoluut buitenspel, die zegt absoluut ja. buitenspel. <laughs> ja, die, die, <laughs> um, dat is wel belangrijk. Die ritmiek in die stem is heel, ja, heel belangrijk. Dus, Ai Thomas had dat ook heel erg. Ja. He? Maar wanneer uh, denk je... Nu kan ik het. Is dat veel oefenen? Hoe werkt dat? Nou, um, het moet een beetje binnen mijn bereik liggen. En dat weet je eigenlijk al vrij snel. En dan kun je het alleen nog maar een beetje verfijnen. En inderdaad luisteren naar uh, bepaalde woordjes die iemand vaak gebruikt. Of uh, ja inderdaad een bepaalde ritme waarin ja. iemand praat. Dat soort dingen. Daarmee kun je het nog een beetje dichterbij brengen. Maar de stem moet wel... Een beetje in het bereik liggen. Met wie ben je nu bezig? Ja, met nu met, niemand. Nee. Hou je Frank nog een tijdje? en Ronald natuurlijk. Ja, niet uh, te vaak, want ik heb, het, ik doe dat ook al zo lang uh, en uh, dat ik wel eens denk van, ja, er moet echt een leuke gelegenheid zijn om het te doen en dan, uh, ja. dan vind ik het leuk. Nou ja, je kan er altijd een nieuw, nieuw. Ja, we hebben Robert Paul gehad. Ja. Imitator. Op, op het toneel, dus ja. je kan nog een andere kant uit ook weer, als je wilt natuurlijk. Ja, oh god, zoveel ja. kant nog. <laughs> Jij belt ook met BN'ers, niet alleen met Lisa sips achtige, maar, nee. pardon, de minister-president afgelopen donderdag nog. Hallo, met Mark. Dames en heren, Mark Rutte yeah. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, dom, ja goed. domme vraag natuurlijk ook, hè, na zo'n avond. Was ontzettend spannend geweest. Ja, je, kan, je mag je auto gehouden, je mag ook houden, dat is wel lekker. Wei, hè? Niet terug naar de zaal. <laughs> nee, die zaal staat er gewoon, maar in de weekend alleen. Dan kan ik door de week in de auto blijven rijden. Oh ja, dan ja. ja. krijg je in ieder geval niet zoveel kilometers. <laughs> Wat wil je zeggen, Niels? L.A. The Voices. Ja, dat zijn toch vijf stemmen, daar had je wel zonder gekund. Nee, dat is leuk, man. <laughs> ja. Toch, uh, als ik dat hoor, denk ik, zou het echt de premier zijn. Ja, ja. Zo, zo ga je niet met de premier om, wou je zeggen. Nou ja, bijvoorbeeld. Nou, ik bijvoorbeeld, zou me dat kunnen zou voorstellen. Dat zou niet kunnen. Ik zou niet tegen de premier jeun zeggen. Nee, nee. Nou, daar heb ik wel met hem over gesproken ook. Want ik had hem daarvoor namelijk ook al vaak in de uitzending. En uh, toen was hij nog geen minister-president. En toen deed ik dat wel. En toen was dat niet zo'n ding eigenlijk. Uh, omdat dat gewoon, ja, dat is gevolgmatig een ding. En toen werd hij minister-president... En toen dacht ik, ja, het is wel heel raar om ineens uh, u uh, of je, je te zeggen tegen ja. de minister-president. Maar ja, ik heb altijd je gezegd, om nu ineens u, dat voelt ook heel tegennatuurlijk. Ja, ja, Aan de andere kant denk ik, de minister-president zou het niet moeten willen... omdat het niet bij zijn ambt hoort. Ja. Zou ik zeggen, hè? ook al, al B36 en premier. Ja. Bij het ambt past het woordje u. Ja, dat ben maar ik helemaal zeker. Of, al... ben... of Radio 1, dat weet ik heel niet. heel Radio 1. Ja. En heel oude. Nee, nee. nee dat, dat klopt. Maar ik doe dit gewoon puur gevoelsmatig. En ik dit, ja, het heeft niks te maken met geen respect of wat dan ook. Nee. Ik bedoel, ik probeer hem altijd met. Met, zoals iedereen, met veel respect te benaderen. En dat, is met, en dat zit hem voor mij niet in het woordje u of je. Nee, maar hoe balanceer je tussen luim en ernst in zo'n gesprek? Want je hebt hem wel een dag na de verkiezingen. Ja, ik probeer altijd als ik iemand heb... Die, waarmee je praat over een serieus onderwerp... voor mezelf een beetje de verhouding 80-20 aan te houden... waarbij het grootste gedeelte van het gesprek... echt serieus en inhoudelijk is. Uh, en daar mag natuurlijk best een grap in. Dat gaat weer over die oude saam van hem. Daar hebben we het al zo vaak over gehad. En andersom, als je iemand hebt waarvan je die wereldkampioen uh, krokettenbakker geworden, dus ik noem maar wat. Uh, ja, dan is dat natuurlijk een jolig onderwerp. Maar dan mag ook, ik weet niet in hoeverre je een serieuze vraag zou kunnen stellen... over krokettenbakken, maar daar mag er ook wel een keer een serieuze ja. vraag in zitten. Dat hoeft niet alleen maar. Dus zo probeer ik een beetje... Ja. Maar ook dat, ik, dat is een gevoelsmatig ding. Het hangt er vanaf wie je aan ja. de telefoon hebt, hoe reageert Precies. iemand. en da daar Maar gebruik jij, een maar beetje jij mee. gebruikt hem en hij gebruikt jou natuurlijk. Ja, want natuurlijk. hij bereikt jouw doelgroep hè, via jou. Ja, maar zo, dus, werkt, dat, zo werkt het Dat werkt met mee. alles, zo ja. toch. Uh, we zijn uh, tegen tien voor één, dus we moeten ook nog even langs onze rubriek uh, van Ron Vergouwen, Kassie kijken. Was er nog wat op TV deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Hé, hey, hoort u dat ook? Die rust? Dat is nou het geluid van. Ik vrees dat het uh, door u en mij zo gehaten wordt. Radiostilte weer veel zal zijn. Ja, radiostilte. Ja, dat wordt nog afkikken. Even geen debatten meer op tv, geen zingende en dansende politici. Maar dat ga ik ook niet echt missen. Maar wat ik wel jammer vind, is dat dit misschien ook wel het einde inluidt... van de hoogmis van de politieke satire. Overal doken de afgelopen weken grappen en gollen op over de politiek. We kunnen u alleen bestrijden als we het samen doen. Samen. Tegen u. Wij zijn de partij tegen de burger. Flikker toch op. En deze hele campagne was een absolute glansrol weggelegd voor Koefnoen... Paul Groot en Owen Schumacher die zijn weer ouderwets in vorm. Bijvoorbeeld met de sketch waarin Sibrand van Haarsma-Buma meedoet... aan het SBS-programma Sterren Springen met Gerard Joling. Waar kunnen we jou van kennen? Nou, ik ben de lijsttrekker van CA. Nou, dat geeft er helemaal niks? Super leuk superleuk dat je er bent. Heel dapper. Sterkte, doi, doi, brekenlijk! Sorry jongen, je ligt eruit hoor. Ja, nou ja, kijk, ik zal je heel eerlijk zeggen... je sprong heeft het echt niet gelegen, want je komt draaien als de beste. Maar ja, het gaat ook een beetje om de gunfactor, hè? En gisteren zagen we in Koevernoen de confrontatie tussen Mark Rutte... en de door hem zo gehate cabaretier Freek de Jonge. Maar ook de echte Freek was afgelopen week weer ouderwets op dreef... met zijn traditionele verkiezingsconferentie. Hij kon zelf natuurlijk ook niet om het hele incident met Mark Rutte heen. Dank u wel. Ah... Oh. Het was nou jammer. Tja, Rutte zou komen, hij had het aan mij beloofd. Ja. Hij zegt, ik heb iets goed te maken. Is hij toch naar het lijsttrekkersdebat gegaan. Ah, oh, wat jammer. Nee, maar ik had nog graag bij gehad. Ik heb, hij is goed voor een komiek, Rutte. He, of je grap nou goed of slecht is. Hij lacht, precies, hij lacht. Ook in De Wereld Draait Door werd er volop gelachen om de politiek. Bijvoorbeeld met de fantastische filmpjes van Lucky TV. En ook kwamen er een aantal imitatoren langs. Bijvoorbeeld Emiel Roemer, die een voorbeeld geeft van zijn overwinning-speech... bij de verkiezingen de volgende dag. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, wat heb ik ze toch laten schrikken, hè? Ik ben nog een tijdje premier geweest. <laughs> in de, de Peilingen dan, hè. Het was een hartstikke leuke tijd. En er werd gezegd uh, dat mijn Engels, dat ik dat niet goed beheers... Het doet mij allemaal niks. Of, zoals de Engelsen zeggen... <lacht> als je niet tegen de hitte kan, blijf dan uit de keuken. Maar het imitatiehoogtepunt deze week in de Wereldrijd door kwam van Sibrand van Haarsma Buma. Of was het nou de echte? Het was in ieder geval meesterlijk. Bent u zo sportief dat u zegt... nou, dan laat ik ook even 30 seconden, een half minuut horen van mijn speech morgenavond? Tuurlijk! <truh> Doe mijn microfoon het, want bij het CDA moet je altijd eerst het geluid testen. Deze verkiezingsuitslag is historisch. Nog nooit zat Maurice de Hond er zo ver na. Sowieso kwam het grootste entertainment de afgelopen weken niet van de cabaretiers... maar van de echte politici. Ook op de verkiezingsavond. Zo zit de P van de A's Mariette Hamer opeens een heel gek stemmetje op. Mariette Hamer, bij de Partij van de Arbeid, Paradiso's, luisteren wat die te zeggen heeft. Wat is er aan de hand met mevrouw Hamer? Ja, ze dachten allemaal, geloof ik, dat ik uh, ja, niet allemaal lekker was. Heb ik daar rekening mee gehaald, anders had ik dat niet gezegd. Ja, het ging helemaal over stemmen vandaag. Hè? Rob Trip, die u net hoorde praten, die was sowieso erg op Dreef deze avond. Hij was op de komische toer. Hero Brinkman, DPK, komt niet meer terug volgens deze definitieve prognose. Ja, dat werd al hier gezegd voor ja, Brinkman. Maar gelukkig was de koning van de uitslagenavonden ook weer van de partij... Herman van der Zand. Twee jaar geleden kreeg hij nog de bijnaam Touchy Herman voor zijn bijzondere verrichtingen op het touchscreen van de verkiezingsuitslagen. En dit jaar stond hij op de social media bekend als Herman de Scherman. De piratenpartij, ja wat wil je op Urk natuurlijk. Eh, van 0,1 naar 0,4, eh, zeevaren. 50 plus, daar is weer. En eh, waar is hij dan naartoe gegaan? Nou, koekoek. De februariër, natuurlijk. En 2% van de mensen in Hilversum, eh, ja, nou ja, hè? Dan moeten al die uitslagen wel een beetje kloppen natuurlijk. Hè? Dan moet ik toch eens even kijken. Ik uh, geloof niet dat dit uh, allemaal plus en min bij elkaar en dat het op nul uitkomt. Dus uh, misschien moeten we deze gewoon maar eens even vergeten. Ja, en de techniek die moet Herman ook niet in de steek laten. Herman, wat heb jij ons nog meer te melden? Ja, Rob, hey, hij heeft een uh, hij heeft kuren. Ik denk dat ik verder ben je teruggekomen, Herman. Ik ga het nieuwe halen. Ja, gelukkig kan Herman goed overweg met een schroevendraaier en een soldeerbout. Hij doet het, want uh, we moesten even wat uh, dingen aan elkaar knopen aan de achterkant. Uh, rook kwam uit de processor, maar we gaan vrolijk door. Ja, je moest er wel even voor wakker blijven, die verkiezingsconferentie van Herman, Rob Trip en Ferry Mingela en al die politici. Maar het was het wel waard, hoor. Daar kan zelfs Koefnoen niet tegenop. Want leuker en verrassender dan het echte leven wordt het echt niet. Zeker niet in de politiek. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. Ron, en als u uh, de fragmenten waarover Ron sprak nog eens terug wil zien... deperstribune.nl onderdeel cassie Kijken. Edwin Evers, Ja. ja. <laughs> ja. <laughs> zijn, uh, al heel lang disjockey. Wat is de houdbaarheid van een disjockey? De houdbaarheidsdatum. Hoe lang kun je het zijn? Mm. Ja. Ja. Het belangrijkste is dat je het zelf leuk vindt natuurlijk. Zeker. Als ik kijk naar Frits Pits, dan denk ik, nou, dat uh, is een heel prettig vooruitzicht. Zeker. Dan nou, wil ik mezelf niet vergelijken met Frits Pits. Maar oh. ik vind als ik Frits hoor, dan heb ik niet het idee dat daar een uh, ja. man uh, van in de 60 zit. Absoluut, top. Uh, Frits Radio 2. Is dat een station waar je wel zou willen werken? Um, <laughs> Die... Ja, waarom niet eigenlijk? Maar ja, ik, ik zit hier hartstikke op mijn plek bij 538. Dus ik uh, nou ja, kijk, als we op een gegeven moment zeggen, joh, uh, Evers, het is mooi geweest en uh, ga maar ergens anders heil zoeken. Okay, ja, niet, dan als dan ze misschien. dat zullen zeggen, maar uh, nee, jij bent de cashflow van 538. Jij zet je ochtend in en jij verdient het geld. En daar word je na vanand natuurlijk voor betaald. Dus dat zal de publieke omroep bij Radio 2 nooit kunnen opbrengen. Financieel natuurlijk, denk ik. Nee, dat uh, is wel zeker, hè? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar ja. misschien zeggen ze bij 538 wel... ja, we gaan, uh, we gaan dat ochtendprogramma in de lijn van de rest van de programmering uh, uh, doen. Hè? Ik weet niet hoe dat werkt bij jullie. Want jij bent natuurlijk toch, jij zet de dag wel neer... Maar de genres die daarna komen zijn weer heel anders. Ja, nou, een ochtendprogramma is wel natuurlijk ja. belangrijk voor een radiostation. Zeker. Dat is voor elk station. Dat hij op 3FM, dat die op Radio 2 ook. Dat is een beetje het fundament van het, uh, van het station. En, uh, en ochtend heb je ook een heel ja, gemeleerd publiek, denk ik. Ja, dat is, dat is, uh, ja, je hebt mensen, die hè, kids die naar school gaan, maar je hebt ook mensen die in de file staan. Dat is een. Ja, een zeer gemêleerd gezelschap. En ik vind het dan juist leuk om, om daar een programma te doen. Omdat je dan, ook muzikaal kan je alle kanten op. Je kan, uh, ja. en, en, en naarmate de dag natuurlijk voordert, wordt de doelgroep uh, smaller, zeg maar. Zijn meer, en met name in de avond natuurlijk, meer jongeren ja. die naar de radio luisteren. Maar Goed. dus daarom zit ik in de ochtend denk ik heel erg op mijn plek. Want die 49-jarigen, die haken af natuurlijk. Die gaan aan de slag. En die jongeren, die, die zijn naar school. Ja, maar die zitten op de steiger en in de oh, vrachtwagen ja, ook. Ja. Ja. ja, ja, ja. Edwin, uh, het uur zit erop. Hoe ja. zou jij afsluiten? Wat zeg je, hoe af... zou jij afsluiten? We hebben nog uh, 20 seconden. Hoe ik zou afsluiten? Ja, ja. Volgende gast, Marleen Molenaar. Tot zover de pesttribune op Radio 1. Met dank aan Govert van Brakel. Ik zie je eigenlijk nog ergens Hans, want ik heb hem ook nog wel eens nagedaan. Hij is een keer heel boos op me geweest nog. Hans doen? Ja. Ah, Hans, nee. Hans boos? Nee. <laughs>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 Zometeen om 2 uur de Eredivisie. Heer raakwijs. Nack. Het is er geen of wel buitenspel, de vlag ging niet omhoog. AZ Roda. Daar plotseling staat hij vrij voor de goal en daar is de 2-1. Utrecht, PSV. Moet wegdraaien, inschieten 1-0. En Groningen, Vitesse. Omhuurzen met een schot uit de tweede lijn. En ook de EK Hongbal finale Nederland-Italië. Het WK wielrennen, motorsport en tennis. NOS langs de lijn, zometeen om 2 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Kom naar het Bach Festival Dordrecht voor Bach Puur en Bach Anders. Van 14 tot en met 23 september. Vanavond in Kruispunt, al bijna 30 jaar... is in het Amsterdams Medisch Centrum een kapsalon gevestigd. Een kapperszaak met een bijzondere klantenkring. Ik heb wel eens dat ik dagen heb dat ik eh, drie, vier mensen... op een dag kaal moet scheren en een pruik op moet zetten. En als ik dan de deur uit ga hier, dan heb ik echt die directe marathon gelopen. Kruispunt, vanavond om 11 uur, RKK, Nederland 2. Consort Amsterdam speelt Hendels Concerti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september.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 Ga naar vodafone.nl slash signaal plus. Power to you. Vodafone. Dit is Radio 1.